Nieuws van 6 uur. Christian Bonenbakker met de tent. Heeft de Spaanse politie meer dan 100 gasflessen en explosieven gevonden. Die wilden de terroristen vermoedelijk gebruiken bij een bomaanslag, maar de boel ontplofte woensdag voortijdig. De terroristen zaten illegaal in het huis, dat eigendom is van een bank. In het huis is ook een derde lichaam gevonden, van wie is onduidelijk? De zevenjarige Julian Catman uit Australië, die na de aanslag in Barcelona vermist was, blijkt toch al meteen te zijn overleden. Gisteren werd nog gemeld dat hij in het ziekenhuis lag. De Spaanse autoriteiten wilden zijn dood pas melden nadat zijn vader, die onderweg was vanuit Australië, was geïnformeerd. Een kerk in Zwolle is afgelopen nacht beklad met antichristelijke leuzen. De teksten, in krom Nederlands, staan op de deur en zijkant van de Onze Lieve Vrouwenkerk, beter bekend als de peperbus. Er staat onder meer rare katholieke lijken, je zijn al dood. Kerkgangers reageren geschokt en voelen zich bedreigd, schrijft RTV Oost. Wie de tekst heeft aangebracht is niet bekend, er zijn geen camerabeelden van. Het kabinet Rutte 2 is het langst zittende kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Het record van Lubbers 3 werd vandaag gebroken. De coalitie van VVD en PVDA heeft er 1749 dagen op zitten. Premier Rutte noemde het record deze week al een mooie prestatie... maar hij voegde er direct aan toe dat het vooral komt door de trage formatie. Ajax heeft zijn eerste officiële zegen onder coach Marcel Keizer binnen. In de arena klopte de ploeg FC Groningen met 3-1. FC Utrecht won thuis met 2-0 van Willem II. En landskampioen Feyenoord won eerder op de middag met 1-0 bij Excelsior. Het weer, de laatste buien trekken weg. De komende uren schijnt op de meeste plaatsen de zon. Ook morgen geregeld zon, maar ook wolkenvelden. En in binnenland kans op een bui. En het wordt dan 19 tot 22 graden.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 Ik zie je nou, we chan chan en el mar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 Met een hoofdletter zit van zon, zee, zo'n voet en zo'n breed. Ilo is strong als een laggen, soft als de cuts in je laggen. Times we got hot like a lion, you and I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 December song. It's got your message, baby It's to see you fade away The world is a swimming Can't you ever believe me, remain? It'll get you in the end, it's God's revenge Oh, I know I should come clean But I prefer to deceive Radio right, in het Zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Formidable. Formidable. Tu formidable. étais formidable. J'étais formidable Nous étions formidables. Formidable. Formidable.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 en enfin, si vous en avez Attends <rire> 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable oh, formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions weet, formidable. Oh, formidable Tu étais formidable J'étais formidable we zijn formidabel. Hé, hey, petite, oh, pardon, petit. Tu sais, dans la vie, il n'y a ni méchant ni gentil.